ook Thijssen met het NOS-journaal. amerika aan Wikileaks oprichter Julian Assange. Dat zegt de Unie voor Zuid-Amerikaanse landen UNASUR in de slotverklaring van een ingelaste top. Assange is op de vlucht voor de Zweedse en Amerikaanse justitie en zit sinds juni in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Ecuador heeft een politiek asiel verleend, maar Groot-Brittannië zint op een uitlevering aan Zweden. Daar is Assange aangeklaagd voor verkrachting.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 sky. Like I should be getting somewhere, somewhere. van antwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. GFM Ik ben altijd de schouder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 Zover maar juist dit bij was. En dat ik dan Jim met Idols was. Ik dan die, die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds. Ik heb er nog steeds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 Ze rekt zich uit, de is zacht en is